Ismael de Bruin met het NOS Journaal. MEDA, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft een intern onderzoek naar de invloed van deze sociale media op de mentale gezondheid stopgezet. Dat zou blijken uit documenten van de rechtbank in de VS. Volgens Amerikaanse media legde het onderzoek een kausaal verband tussen het gebruik van de mediaplatforms en een verslechterd geestelijk welzijn. MEDA noemde de onderzoeksresultaten tegenover medewerkers onbruikbaar. Volgens de aanklager heeft MEDA bewust resultaten achtergehouden... om de gevaren van zijn producten te verbergen voor gebruikers, ouders en leraren. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas gewonnen. Hij loopt daardoor zeven punten in op WK-leider Lando Norris, die tweede werd. George Russell van Mercedes werd derde en Oscar Piastri werd vierde... Het wordt voor Verstappen heel moeilijk om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. Het gat tussen hem en Norris is nu 42 punten en het verschil met Piastri is 30 punten. Na vandaag wordt er nog gereden in Qatar en Abu Dhabi. In die twee races zijn maximaal 58 punten te verdienen. Het klimaatakkoord dat is gesloten in Brazilië levert gemengde reacties op. De klimaatminister Hermans had graag concretere afspraken gezien over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Milieudefensie noemt de plannen een slappe hap. In het slotakkoord staat dat alleen arme landen meer geld krijgen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het tv-programma Even tot Hier heeft twee informatieborden geplaatst bij de militaire begraafplaats in Margraten. Op de borden staat informatie over zwarte soldaten en hun rol in de Tweede Wereldoorlog. De VS is beheerder van de begraafplaats en haalde eerder soortgelijke borden weg, mogelijk in het kader van het antidiversiteitsbeleid van president Trump. Dan het weer vanuit het zuiden en westen. Een gebied met sneeuw naar het noorden en oosten. Vanmiddag vanuit het zuidwesten regen. Op veel plaatsen kan het glad worden bij 2 tot 5 graden. Morgen opnieuw buien, dan wordt het 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. We leven de, de tijd van de leer.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 Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald... op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de eerste volgende formatie is New Voor. Dat is een Nederlandse popgroep die vooral bekendheid heeft genoten... door Meisje, Ik ben een Zeeman. De popgroep bestond uit Henry Wijmans, Koos van der Kimmenaden... Harry van Lierop en Wim Verberne. En deze laatstgenoemde overleed in 2004. De popgroep werd in 19...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 Bye. is DUDE <laughs>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 detineerd was in de Scheveningse strafgevangenis... ...op beschuldiging van anti-Duitse provocatie...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 Wil zoeken, hangt aan een zijden draad en je succes wil boeken Luister dan naar mijn rotbruin.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 Aan. En daarvoor uh, Miggy met Annie. Hou jij met Tassie even vast. En dat was ook niet helemaal. Maar jaren 70, jaren 80. Waar hadden het dit in het midden? En de volgende artiest. Die heeft een heleboel muziek gemaakt. Had ook een heleboel sim, uh, synonyme, of voor televisie. Onder andere prater uh, Fanaticus. En uh, ja, hij heeft er een heleboel liedjes gemaakt. Ik heb het over niemand minder dan Wim Zonneveld. Eerste grote hit, 1965, was prater. Uh, fanaticus. daar uh, ook nog t Tango. Heeft u ook regelmatig dit programma gehoord. Uh, de kat van Ome Willem. Mooi Amsterdam in een rijtuigje. En natuurlijk die hele grote hit, 1974, het dorp. En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Een vrolijke plaat. Hier is Wim Zonneveld met Op de Step. Op de step, op de step. Ik ben zo blij dat ik hem heb...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 Daar kunnen we nog precies tussendoor, dat kan niet, dat kan niet. We hebben een ongeluk gehad met de dodo'tje. Met de dodo'tje, met de dodo'tje. Gebeurde hier midden in de stad met de dodo'tje.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 nou, bij vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Ja, vrolijke plaat van uh, de Three zakets. Met het autootje maar ze ook meerdere versies van gemaakt. En daarvoor vroeg nu Wim Sonneveld met Op de Step. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u uh, een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren...